Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd begint de rechtszaak over briefstemmen. Alleen mensen ouder dan 70 mogen volgende maand thuisblijven en hun stem via de post uitbrengen. De Partij voor de Dieren vindt dat niet eerlijk en is daarom naar de rechter gestapt. Er zijn meer kwetsbare mensen in Nederland, dat heeft de RVM ook gezegd. Dat gaat om ongeveer een miljoen mensen. Dus als je kiest voor zo'n uitzonderlijk middel, briefstemmen, en dat heeft inderdaad een nadeel, dan lijkt mij dat je niet de ene kwetsbare groep daar wel toegang toe kan geven en de andere kwetsbare groep niet. Partij Denk bijvoorbeeld aan jongeren met longklachten of een andere aandoening. Bij een parkeergarage op Eindhoven Airport is een stuk beton afgebroken. Het is dezelfde garage die in 2017 deels instortte tijdens de bouw. Vanochtend werd een stuk beton gevonden dat waarschijnlijk uit een vloer tussen twee verdiepingen kwam. De garage is dicht en wordt onderzocht. Er zijn vorig jaar ongeveer 600.000 verkeersboetes minder uitgedeeld en dat komt waarschijnlijk door de coronamaatregelen waardoor min, minder mensen de weg op gingen. Wel zijn meer mensen van de weg geplukt, bijvoorbeeld omdat ze door rood reden... en ook het aantal boetes voor niet-handsfree bellen is gestegen. Een man van 56 uit Goorle in Brabant is opgepakt... omdat hij meer dan 100 keer onnodig naar het politienummer nummer 0900 belde... en medewerkers beledigde. De politie heeft ook de telefoon van de man afgepakt. Er komt hulp voor een Amerikaanse vrouw... die supersterke lijm in haar haar smeerde in plaats van haar spray... Ze ging een tijdje geleden viral toen ze op TikTok liet zien hoe haar haar al een maand lang vast zat, nadat ze extra sterke secondenlijm had gebruikt omdat er haar spul op was. Bad, bad idea. Yo, look, my hair, it don't move. You hear what I'm telling you? It don't move. I've washed my hair 15 times and it don't move. Een arts wil haar nu een behandeling geven met een lijmverwijderaar. Zo'n behandeling duurt drie dagen, kost 13.000 dollar. Er is een crowdfundingsactie opgezet. Het weer soms zon, som, temperatuur ligt iets onder het vriespunt. Komende nacht wordt het weer flink koud, het kan min 15 worden. En morgen overdag, vriest het ook nog, is er nog wat meer zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Ha <laughs> ha! tu amiga ya yo me enteré. Se nota cuando me va. Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré. Dime que quieres beber. De es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado. Si, sí. si fuera la Uru me estuviese parqueado, dando vueltas SIEMPRE ARREBATAO Tu no eres mi señora Pero Toma cinco mil, Gastalo en Sephora Louis Vuitton Ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora eh. Hace tiempo le rompieron el Cora Estudiosa puesta pa ser doctora Pero Le gustan los títeres bailando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby a ti no me pongo Si siempre te lo, pongo. Yo te lo pongo, Y si tú me tiras, vamos a nadar hondo, al hondo Se si permítelo pongo De septiembre está agotó Ya mis en lo que digan tú a mí, yo me enteré See you right. Tell me me I'm more. Big band on the trainer But you wanna see me more My darling But we watched it before My Nemo, the Nemo Can't better than your boy My baby Mommy using diva Mommy is a star In the double R Make a wish in the car Say you're so to see you, Say it's up to her Where we on the cloud Baby girl is a superstar Diamonds on my baby Like the glow in the dark Yeah like a an angel Baby girl like Baffle White Except for your brand Baby girl like Mr. Spock let know. We all know. Oh, We all know. Oh, oh, oh. oh. Baby, to the Wow. And these rich as a diva nilo. Then I know. Then I know. Oh, oh, oh, oh. My baby. I'm dragging. Snapchat fools so yummy. How fun spending money? I said I'd take the coolie the sun. Spending all that money, die I liefer up the bank see. Vroeger toen was Frenny nog een bandy. Ik was op een missie en ik luisterde naar bandy. Zij wilde met de jongen op vakantie, maar ik wou niet schrikken als de jongens balance. balansie. Schat, ik ben je lover op je hanzi. Alabama motherfucking peace and done. Glow, and he sweated to the devil Zijn vrouw, ben aan het bouwen B leg om hem aan, zet die oude safe Besef alle momenten, want we vouwen vreed Aan het genieten met mijn jongens en we kouden steek. Soms een zwarte maand en soms een gouden week Ik geef die straat en zeg hem daarna, het is trouwens heet De belasting denkt aan mij, net als mijn oude date Iedereen benieuwd of we die buit plussen Pak een vakantie als we uitrusten Die paarse laat ik zo, ik neem die blauwe mee In de oero's hoe ik hier tussen gebouwen zweef Misschien is morgen zonder jou en neef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 Is hoe ik ben, ik ben nog steeds niet zo goed. Split een nieuwe chain, heb enough now Shoot the fuck, I sell cake in een lockdown Heb dit nu nog eens een days, als is een sport now Wees naartoe bij je verleden, just touch the... uh -huh. Uh -huh. Ik hoor dat je goed begrijpt Ik doe wat ik doe altijd Jongen, ik ben op de move altijd, de move altijd Like, ah, uh -huh. uh -huh. Jongen, dit is too hard Oh <laughs> Ik heb die shit op slot, nu kan ik naar de score kijken Ik heb geleerd om in die zure tijden door te bijten Het duurt niet lang voor we die bakken in Mansory rijden Mijn hart is groot, ik moet van sommigen nog money krijgen Misschien een paar minuten, kan niet lang meer stressen Ik ben op pap, geen danseressen of champagneflessen Kan mijn gezicht hier niet verliezen of mijn band verpesten Maar ik rijd te hard, dus kan op zich hier wel mijn band verpesten Ik zeg je steeds het vaak te denken om ermee te stoppen Die deuren gaan nu voor me open, ik hoef niet eens te kloppen Kop of munt, wat weet jij van met je leven gokken Ze trapt in boys met vlotte babbel. Zeg alleen de klokken Op de blok je bent gebroken Jongens breken blokken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 Haap op met tracks en kan een beetje over z'n cel genieten Kijk waar het ons brengt als dus we onszelf te veel in geld verdiepen Maar we doen het voor de fam en hebben wel principes uh, De standaard heb ik dingen on safety Ik kan je wel vergeven maar vergeet niet bro Je dacht ik word als jou als ik die kerk zie Maar kijk eens hoe ik ben, ik ben nog steeds niet zo zo. So split een nieuwe chain, heb enough now Shit the fuck as hell in een lockdown Heb die ding nog eens een deze dat's een sport now He's not here bij overlay as he's dutch the... uh, uh, uh, uh. Begrijpt. Ik doe wat ik doe altijd, jongen ik ben op de move altijd, de move altijd, like, ah, ah, ah. jongen dit doe altijd, voor de familie die bloedt met mij, doe ik wat ik doe altijd, doe altijd, nee. Het ritme van zand. Thank you. Tú piensas en mí, tú dices que no, niet sí, a mí no me Ja, Disculpame si te mentí, no fue mi intención ser así. ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ik laat je lachen als je dan bent Kom op, kom op en zeg dat je dan bent ik voel me goed als ik met jou ben als me wat je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 over to me, this must be fake, my lip starts to shake, how does she know who I am, and why does she give a damn about, I've got two tickets to Iron Maiden,